Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De neef van Ridouan Taghi moet 26 jaar zitten voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. In totaal hoorden 9 verdachten vanochtend hun straf. T, de neef van Taghi, moet het langste cel in en de rechter legt uit waarom. Gezien zijn handelingen, het ter beschikking stellen van die auto's... het veelvuldig contact houden met bij de voorverkenning betrokken personen... en het kennelijke uitwisselen van informatie van en over die voorverkenningen wordt Anwar Taghi veroordeeld voor het medeplegen van medeplichtigheid aan de moord op Wiersen? Dirk Wiersen werd in september 2019 op klaarlichterdag doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam. Hij was toen advocaat van de kroeggetuigen in de zaak tegen Ridwan Taghi. Er ligt opnieuw een voorstel voor een gevechtspauze in Gaza op tafel. Volgens een internationaal persbureau is Hamas met een plan gekomen. Ze willen eerst dat er weer een ruildeal komt voor het vrijlaten van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. En daarna willen ze met Israël praten over een permanente wapenstilstand. Maar de Israëlische premier Netanyahu heeft al gezegd dat die er niet komt. Consumentenwaakhond ACM wordt overspoeld met klachten van mensen... die door een telefonische verkoper nu opgescheept zitten met een veel te duur energiecontract. Energiemaatschappijen proberen weer volop nieuwe klanten te trekken met misleidende telefonische verkoop. En de toezichthouder wil daarom nu een verkoopverbod. En dan nog een bizar verhaal uit Frankrijk. Een gezochte seriemoordenaar in verkrachter heeft daar meegedaan aan een televisiequiz. Het gebeurde vijf jaar geleden al, maar nu is het pas mensen opgevallen. Go zal het niet. Kijk rond, mute. Kijk rond, mute. Vous fute policier. Vous ne dites. Oui. Non, on arrête ça. D'accord. Policier à pied, vélo, voiture, moto. À pied? Oui. En moto et à cheval. Nou, ze staan gezellig te babbelen, onder meer over zijn werk als politieagent. Klinkt gezellig, maar de man wordt gelinkt aan 31 moorden en verkrachtingen in en om Parijs. Uiteindelijk kwam de politie hem op het spoor door een groot DNA-onderzoek onder oud-politiemensen. De man ging vandoor en pleegde later zelfmoord. En dan nog het weer. Op veel plaatsen is het nu nog droog. Met af en toe wolken, af en toe wat zon. Vanmiddag komen er pittige buien aan. Met ook onweer, hagel en windstoten. Het blijft wel zacht, een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke happen, gezelligheid en service combineert?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 I'll see Ja, goedemiddag. goedemiddag. En kijk eens wie we weer hier hebben. Pim, je bent weer in het land. Ah, echt gezellig. Ik voel me meteen weer helemaal thuis. Ja, toch? Als je mij ziet, dan ben je meteen niet. thuis. Nou, dankjewel. Inderdaad. Dan heb je het alweer al die... helemaal gehad. Dan ben je weer aan vakantie <laughs> toe. Nou, ik heb het helemaal gehad. Ja, we hebben het er net over gehad. Maar ik heb weer uh, een geweldige ervaring gehad. Ik liep met twee... Uh, Twee tasjes naar de vuilcontainer. En ik gooi het tasje met uh, de koptelefoon, de muziek van vandaag, gooi ik in de afvalcontainer. En ik loop met de afvaltas verder weg. Dus ik ga oh. zo, uh, ben ik even de Spaneland bellen. Kan ik het nog oh. terugkrijgen? Oh, dus dat was helemaal niks, nee. Ja, ja dat is wel... Uh... Triest. Ja. Ja. Ja. Ja, dat, dat soort dingen overkomen mij nooit. Nee, oh gelukkig. Nee, dat, dat, dat, dat geloof ik meteen. Dus, dus ja, uh, het is een beetje improviseren met de muziek vandaag. Ja, nou. Uh. We gaan af en toe zelf zingen, denk ik. Of maar niet. Ja, we kunnen het altijd doen, hè. Ja. Uh, toch? Ja, zeker. Gelukkig. Dus, uh, nee, ja. Time of the year. Ja, ja, ja, ja. Time of the year. <laughs> Hard to say, sorry. Ja, is ook een mooie. Goed, uh, wat gaan we allemaal doen vandaag? Uh, niet niet te veel, hè? Niet te veel. We, ja. uh, we gaan jou rustig bij laten komen van al je ervaringen. Ja. En, uh, ja. We gaan eerst even Jim Crow's time in de bottle even draaien. Dan geef je mij het, het telefoonnummer van uh, Marcel. Ja. En dan gaan we die even bellen. Want ook telefoonnummers ben ik allemaal kwijt. Ben je Legen ook allemaal kwijt?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 Looked around enough to know You're the one I want to go Uh, yeah, the jingle. Jingle. <laughs> Espresso. You're even not even there, Pim. Yeah. No. Uh. Yeah. Pepper. Nah. Pretty good. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number.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 Dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. Goedemiddag Marcel, goedemiddag. Goeiemiddag. Marja, hallo. Hey Marcel. Hey, alles goed. Ja. ja... sorry ja. voor de verwarrende intro, maar Marja had de mond vol, Je had weer een koekje. Oh, oh. Ja, hij zit man, alles fout te doen, Pim, vandaag. Ja, ja, hij is er hij echt is niet bij. Hij zit, nog in... hij zit nog in Colombia, ja. Een beetje last van een jetlag, ofzo. Hé, hey, hé, hey, hey heren. En dame. Ja. <laughs> Was je net terug, of... Uh... Jouw microfoon staat toch uit, zeg maar wat je wil, jouw microfoon staat uit. <laughs> Heel aardig. Ja, maar heb je het leuk gehad, uh, Pim? Ja, ik heb het heerlijk gehad. Het is een mooi land. Hoog ja, verschillende uh, uh, soorten landschappen. Veel meegemaakt, veel avonturen. Ik ja, ging met is. mijn zus, die is een vogelaar. Dus uh, ik heb ja. ook heel veel uh, mooie vogels weer gezien. Dus, uh, ja, dat is een mooi spot inderdaad. Ja. En je was met je zus. Ja, en mijn neefje. En je neefje dus, ook ja, zo? Hartstikke. Doe maar. Ja, ja, ja een ja, neefje. is ook al 30 jaar, hè. Ja, oké, okay, neefje, maar goed, een jonge neefje. Jonge neefje, oude neef ja, alweer. Ja, oude maar jonge neef. We hebben het niet over mij, we hebben het over nee. Play It Loud. Ja, tekens. Dus, wat kunnen jullie we weer verwachten komende maandag, de 18e. Nou, dan heb ik de achtste uitzending van Play It Loud Request. De afgelopen weken konden de luisteraars weer verzoeknummers indienen. Uh, ditmaal voor het thema, de meest favoriete uh, folk metal plaat. Uh, dat hebben ze gedaan, weer niet zo massaal als voorgaande keren. Dus het scheen een uh, moeilijk thema te uh, zijn voor ze. Yeah, yeah. Uh, het is natuurlijk wel een heel specifiek uh, subcharre van metal. Maar uh, wel een hele leuke, een van mijn favorieten eigenlijk. Mede door uh, het gebruik van de traditionele en historische instrumenten vaak in de muziek. Uh, en ook de, de aparte manier van zang en zo. En het gaat vaak ook over mythes en zagen en over... Uh, uh, de middeleeuwen dat soort onderwerpen, dus dat vind ik altijd wel interessant en dat uh, is een mooie uh, ja, mooi, uh, mooie combinatie, vind ik, samen, uh, met metal dus. Ja. Ja. Geef eens ja, een voorbeeld. Ehm, um, even kijken hoor, ja, Fintal is natuurlijk een van de bekendste folk metal bands uh, die uh, meer uh, een beetje humpa metal maken. humpa uh, <lacht> metal? Ja, ja, dat is een hele grappige. Ja, het is, uh, denk maar aan uh, trollenmuziek, als je een uh, beetje uit uh, uh, ja ik weet niet, spookjesfilms en, en dergelijke fantasiefilms waar trollen in voorkomen en dan... Ja weet je, een, een uh, aparte manier van zang hè. ze doen ze ook een soort van voor als trollen, dus ze zingen ook een beetje op die manier, ja... Kan je niet echt Hoe heet die Bint? Finn Troll, ja, de naam staat voor Finn Finland waar ze vandaan komen en troll, uh, omdat we trollen zijn, dus Finn Troll. Uh, dat is een van de bekendste bands op dat gebied. Maar uh, in Extremo, bijvoorbeeld, is een Duitse band die weer middeleeuwse muziek maakt. Uh, dus met harp en uh, fluit en uh, accordeons en dat soort dingen. Dus allemaal een beetje uh, historisch. Yeah. Uh, qua instrumenten. Uh, maar ook uh, bands als Ferrum, Dat is een, ook een Finse band die weer uh, een beetje viking metal maakt. Dus ja, het is van alles wat. Ik uh, verwacht pirate metal, tot aan viking metal, tot aan trollen metal. Dus het wordt een, uh, ja, een gezellig <laughs> avondje, feesten en volkmuziek. Uh, uh, dus, ja, we uh, welke is Piraten... Eelstorm uh, nou, is een van de bekendste Piraten Metal bands. Eelstorm? Eelstorm. A-L-E en dan Storm van... Ja, Storm. hè. En dat is okay. een van de bekendste... A-L-E. A-L-E, ja. A-L-E. Oké. Okay. Sorry. Ja, die maken ook uh, ja, muziek met... Uh, maar mensen kunnen maken... nog steeds een uh, verzoekje indienen. Uh, nee, dit, uh, oh. uh, ja. het is nu voorbij, helaas. Nee, ik heb de lijst al compleet, het programma is al klaar. Dus het is nu een beetje laat natuurlijk om nou nog je verzoekje in te dienen. Ik, ik moet altijd wel voor ruim voor tijd uh, de, de playlist uh, hebben. Anders dan uh, kom ik in de knoei natuurlijk met het voorbereiden. Dus we hadden tot vorige, of afgelopen maandag hadden ze de tijd om een verzoek in te dienen. Oké. Okay, ja. En dan uh, met hun uiteraard. Ja, jammer. Een, een reden erbij. Ja, had jij ook nog een verzoekje gehad dan? Ja, maar die ga ik zo draaien. Ik heb, uh, eh, zoals gezegd, dus ik ben allemaal muziek in. De, heb ik weer gegooid in de film. Ja, dus je Was, moet maar... nu even improviseren, hoor ik. Ja, ja. Maar ik heb er één onthouden. Dat is Rush met The Trees. Die ga ik zo Welke? draaien voor je. Rush is Hoe natuurlijk ik... ook een metal band, hè? Rootaya, misschien. Rush, R-U-S-H. Oh, Air Rush. Rush ah, oké, okay. uh, maar dat is meer progressief toch? Ja, dat is dat ook, ook volk maar. dan? Sorry hoor, maar. <laughs> ja, ja, weet niet. Ze maken toch progressieve rock uh, met oh, een beetje. dat beetje. noem je geen hardcore of weet ik Folk, Volk. Volk, ja. folk. Nee, daar moet wel een bepaald instrument ervoor komen. En ook, uh, ja, okay. moet een, ja, jammer, ja jammer. dat is niet echt volk volgens mij. Dus. Oké, okay, maar dat is dus maandagavond. Uh, dat is komende met... maandagavond, uh, ja. ja. Kun je nog even zeggen hoe het thema heet? Folk metal. volk metal. De beste volk metal. metal soms. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke bedankt. En, heb, ja, graag gedaan. Ik, ja. gedaan. ik heb Vintrol met uh, Forsen klaar. Uh, durf je het aan? Uh. Ik, tuurlijk, ik durf het <laughs> wel aan. Nou, ik ik <laughs> <toegankelijker. Nee>, Oké, okay. <laughs> okay. is toegankelijker? Uh, tot vol. Ael, is wat toegankelijker. Oké, dankjewel. Bedankt. Is toegankelijker? Tot volgende Eelstorm is wat toegankelijker. Heel Storm. Oké, dat hard. Oké, -doe. okay. dankjewel. Doei, doei. doei. Tot volgende week. Tot volgende week. There is unrest in the forest. There is trouble with the trees, for the maples want more sun. Moeten we meteen doorgaan met uh, hele dinges? Aelstorm. Ja? Met uh, The Zombies Ate My Pirate Ship. Nou komt die? Best wel leuk, ja, leuk nummer, maar laat ook meteen die anderen horen, hè? die een beetje uh... ja, die heb ik al weggedrukt. Oh, dat is jammer. Het is uh, ja, dat is weer een duidelijk gevalletje. Van, uh... Nou, dat doe ik er nog eentje. Ik doe, ik heb nu uh, Rush uh, met La Fila Strangiato. Daar komt -ie. die aan en die uit. Daar komt-ie. <tied> is jouw? Ik weet al niet meer hoe die heet. Nee. <laughs> nou, ik kende het nummer niet, dus ik zal het niet oh, weten. Nou, ik heb het ook wel genoemd van tevoren, hoor. dus uh, als je oh. oplet. Maar goed, jij bent aan de beurt. Jij wou nog wat leuks laten horen van je Ja, collega's? nou, ik weet niet of het leuk is, want ik kan niet horen wat ze erop zeggen. Maar, uh. maar ja. ik heb nog uh, oh, vindrol. Vindrol? Vindrol. Niet drol. Trol. Drol. Trol van... Trollen. Uh, sorry hoor. Uh, ja. Trollen, lelijk, stinken. <laughs> Enzovoort. Oké. Okay. De Trollhammar. Daar dus, komt uh, Ja. Crunch, maar... Nou, geen crunch, denk ik. Uh, hij wordt door ja, Marcel gepusht als hardrok of zo. Ja, ja. ja, geen idee eigenlijk meer. Ja, nou mooi. Dat uh, nou, viel me alles mee. Ja. Wat hij zag, dacht, nou, het is heel erg inderdaad, maar uh, nee hoor, het is best aan het beste aan te horen. Hè? Ja, absoluut. Maar we worden een, een subafdeling van uh, Play It Loud. <lacht> Dus we gaan ook wat uh, tegengas geven. In uh, Colombia heb ik ook veel muziek gedraaid. En uh, daar kom ik eigenlijk uit op een gegeven moment bij de Nederlandse band Elkwin. Elkwin, oh, dat is goed. Dat is mooi, hè? Ja. ja. Oké, okay, daar ga ik twee nummers van draaien: de eerste nummer Change, en daarna het nummer The Dance. Die komen ze. The days are gone of sitting in the park The days are gone of kissing in the dark all alone The days are gone at your record stage with me I'll always remember how it used to be You always can change to a better life Always can change to a better life. And let me tell you about a bird that never flew. Her wings were soft, her promises were true. Her eyes were shy, so shy they didn't see. I'll always remember. better life You always can change to a better life nummer? Ja, absoluut. Dan gaan we maar door met een uh, iets rustiger, langer nummer. De den I'm sorry. met de Dance. Toch ook weer een uh, Nederlandse band die niet te onderschatten is. Huh? Ja. ja maar Hoor je weinig het... meer van eigenlijk, ja. Nee, ja, op een gegeven moment waren ze helemaal weg. Ja. Al begin oké. jaren tachtig was dat in een... Uh, ja. Over. Weg, inderdaad, ja. Ja. ja. Wheelchair Groupie is een heel bekende van ze, maar. Die hebben we nog niet gedraaid, nee. nee. Maar goed, we sluiten het eerste uur weer af met uh, een nummer van Youku Vibes. We in... We in our zone. Hmm. We are in our zone. Ja, ja denk ik. Oké, okay. tot na het nieuws en reclame.